Toen Oliver Twist geboren werd... had hij kort daarna geen moeder meer. Want zijn moeder stierf toen hij op de wereld kwam. Niemand wist hoe zijn moeder heette... of waar ze vandaan gekomen was. Zo was er al dadelijk een raadsel... dat Oliver nu verder met zich mee moest dragen. Hm, overigens geen mens bekommerde zich daarom. Het huis waar Oliver geboren werd... was een werkhuis... waarin meer zulke kinderen als Oliver verbleven. Ze hadden geen thuis... Wie hun ouders waren, wisten ze meestal wel... maar verder maakte het niet veel verschil. Meneer Bumble, de bode van de parochie... waartoe het werkhuis behoorde... had een naam voor Oliver bedacht. Oliver Twist had hij hem gedoopt... en dat was de naam waarmee de jongen door het leven zou gaan. Bij meneer Bumble bleef Oliver maar kort. Hij ging naar een ander huis waar meer kleine kinderen waren... net zoals hij. Hij werd daar niet verwend. Mevrouw Mann... De moeder van het tehuis was erg streng. Ze stond vlugger klaar met slaag dan met eten. Oliver bleef bij haar tot zijn negende jaar. Toen ging hij terug naar het werkhuis van meneer Bumble, die hem al deze jaren niet uit het oog verloren had. Oliver moest nu aan het werk, evenals de andere jongens die in het werkhuis waren. Het werk was zwaar en de kost was mager, zodat de jongens vaak klaagden dat ze honger hadden. Maar dat zeiden ze alleen maar tegen elkaar. En niet tegen meneer Bumble of de kok. Want het was niet zo best om te zeggen dat je honger had en onverstandig... ...omdat je dan als een rebel werd aangemerkt. Ze zeiden het dus alleen maar tegen elkaar. Heel zachtjes. Totdat. Wat zijn jullie toch altijd bang? We werken de hele dag en altijd rammelt onze maag. Watergroegelsoep is alles wat we krijgen. We krijgen maar één portie. we zijn hier niet in een hotel... Wat wil jij nou, Oliver? Nou. Wat ik wil? Een tweede portie. En die vraag ik vandaag. Oh ja, moet ah, eens kijken wat ik ga horen. Je bent gek, Oliver. Pas maar op, anders loopt het hier nog slecht met je af. En gooi je, ze je er straks uit. Oh, als je je mond niet open doet, dan loopt het ook slecht met je af. Sinds ik hier ben, zijn er in het werkhuis al drie jongens gestorven. En heus niet totdat ze te veel aten. Is dat waar of niet? Ja, nou, dat je is natuurlijk gelijk. wel waar. heb je wel gelijk. Ja, hoor. ja. ja. En Oliver hield woord. Die dag, toen iedereen zijn kommetje dunne soep weer opgelepeld had, ging hij naar de kok en hij vroeg om een tweede portie. Dat was het begin van het eind van Olivers verblijf in het werkhuis, zoals de andere jongens hadden voorspeld. De kok raakte meteen helemaal van de kook en hij riep dadelijk meneer Bumble, die ook in de war raakte door het ongewone geval. Niemand van de andere jongens had ooit zoiets gewaagd en meneer Bumble vond dat er ogenblikkelijk een voorbeeld moest worden gesteld. Anders was het hek van de dam. Hij legde het geval voor aan het bestuur van het werkhuis. Dat kwam tot de slotsom dat Oliver niet langer in het werkhuis kon blijven... omdat hij een slecht voorbeeld voor de andere jongens was. En de volgende dag werd er op de deur van het werkhuis een briefje geplakt... waarop stond dat wie in het stadje een leerjongen nodig had... zich bij het bestuur kon komen melden. Het bestuur was bereid om het leergeld voor Oliver een bedrag van vijf pond aan de gegarigde te betalen om hem op deze wijze gemakkelijk kwijt te raken. De eerste die zich kwam melden was een schoorsteenveger die veel schulden had en daarom de vijf pond best kon gebruiken en die verder ook de jongen wel kon gebruiken. Maar het bestuur van het werkhuis zag hiervan na enige beraadslaging af, want de schoorsteenveger stond niet zo gunstig bekend. Er waren al eens een paar jongens gestikt in de schoorstenen die hij moest vegen en men vond niet dat men dit Oliver, die toch wel een vriendelijke en behulpzame jongen was, kon aandoen. Oliver kwam in handen van meneer Sowerberry. Oliver Twist had er spijt van dat hij ooit om een tweede portie soep had gevraagd. Wie meneer Sowerberry was? Deze meneer was een begrafenisondernemer... en hij had een jongen nodig om hem bij zijn werk te helpen. Oliver moest met hem mee wanneer iemand was gestorven... En dan moest de jongen doen alsof hij veel verdriet had... om de familieleden van het doden in de juiste stemming te brengen. En om het allemaal wat plechtiger te maken. Geen wonder dat Oliver nu duizendmaal liever in het werkhuis was gebleven... waar hij s'nachts van de honger niet kon slapen. Maar ja, daarvoor was het nu te laat. En uh, wat het slapen aangaat... Oliver moest bij meneer Sorberry s s'nachts op een zolletje slapen... tussen de stapels doodkisten die zijn leermeester in voorraad had... Het was allemaal erg somber en nageestig. Maar Oliver probeerde er toch het beste van te maken. Het zou misschien ook nog wel goed gegaan zijn... ...voor zover je dat dan mocht verwachten... ...als Noak er niet was geweest. Een andere leerjongen van meneer Sorby, Die was veel groter en sterker dan Oliver. En uh, die had er ook plezier in... ...om uh, Oliver zo af en toe op een gemene manier te plagen en te sarren. Oliver deed nooit iets terug maar op een dag zijn ook lelijke dingen over Oliver's moeder. Hij zei dat ze een zwerfster was geweest en dat ze niet had gedeugd en dat ze haar op een donkere avond in de tijd uit de goot hadden opgeraapt en naar het werkhuis hadden gebracht, waar Oliver was geboren. Toen vloog Oliver hem aan. Het werd hem zwart voor zijn ogen, zo kwaad was hij. En hij krapte en sloeg de grotere jongen waar hij maar kon raken. Toen meneer Sorberry thuis kwam, werd hem alles verteld en de vrouw van meneer Sorberry, die het voor Noak opnam, ...vertelde dat het Oliver opeens in zijn kop was geslagen. Oliver werd daarover zo woedend dat hij ook mevrouw Sowerberry aanvloog. Daarna werd ook meneer Sowerberry kwaad. Hij haalde een stok en gaf daarmee Oliver een flink pak slaag. Daarna zei meneer Sowerberry dat Oliver zich voortaan beter moest gedragen... ...en het niet meer moest wagen te vechten. Dat paste niet voor een rouwklager bij begrafenissen. Toen werd Oliver opgesloten in een kamer... ...en met rust gelaten. Maar Oliver wilde niet langer bij meneer Soerby blijven. Op een nacht wist hij te ontsnappen... ...en hij verliet het stadje... ...waar hij zoveel jaren van zijn jeugd... ...zonder veel vrolijkheid had doorgebracht. Oliver besloot naar Londen te gaan... ...om daar zijn geluk te beproeven. Het was een grote stad... ...en de mensen zouden er vast... ...veel vriendelijker en begrijpender zijn. Zeven dagen was Oliver onderweg... En hij was erg hongerig en moe toen hij eindelijk in de buurt van Londen kwam. Daar ontmoette hij een paar jongens die medelijden met hem hadden en die erg aardig tegen hem deden. Toen ze hoorden dat Oliver een weesjongen was zonder een thuis, zeiden ze dat ze hem wel een onderdak konden verschaffen. En wel bij een nette oude heer die in Londen woonde. En ze namen Oliver mee die erg blij was. Zo kwam Oliver Twist bij de oude heer Fagin terecht. Jullie daar weer Wie heb je daar meegebracht? gebracht Olf Twist. Hij was op weg naar Londen Fekin Zo Waar kom jij vandaan Los nou, Centum meneer hm. Hij is een wees Ze hadden hem bij een begrafenisondernemer in de leer gedaan Er is niet weggelopen Dat vertelde hij ons Ja meneer uh, uh, Fekin uh, Ik dacht dat we hem wel konden gebruiken ah, Dat heb je dan goed gezien Charlie hij ziet er zo onschuldig uit. Die blauwe ogen en dat lange blonde haar. Bijna een engeltje. Wat bedoelt hij nou? Daar zul je gauw genoeg achter komen. ja, kom maar eens mee, jongen. Dan zal ik je wat laten zien waar je grote ogen van zult opzetten. Allemaal horloge, schouwen en zilveren. Het zijn er wel duizend. Bent u een klokkenmaker, meneer Fegen? Een klokkenmaker? Nee, daar weet ik net zoveel van als een cool papillaro speler. Maar je hoeft ook niet een klokkenmaker te zijn... ...om zoveel uurwerkje te hebben. Nou, er zijn nog heel wat andere dingen hier. Zoals bijvoorbeeld deze. Deze stapel in zakdoeken. Maar oh. uit de merken die erin zaten, hadden weggepunteld. Zodat niemand ze ook meer als een eigendom zal hekken. Eigendom? Maar... Oh! Die horloges en die zakdoeken en al dat andere, dat is allemaal gestolen, hè? En Charlie en de andere jongens hier, die doen het natuurlijk voor u. Ze zijn zakkenrollers en u bent de baas. Hoe zou je het kennen noemen, ja? En we gaan het jou ook leren, Oliver. We gaan je tot een faanlid van de bende maken. Reken maar. Nou, kijk maar niet zo beteuteld, jongen. Je zult het goed bij de oude Fagin hebben, hoor. Als je gehoorzaam en ijverig bent. Oh, <laughs> Je ja, ja, meneer Fagin, Hij zal eerst wat moeten aansterken, Fagin. Hij heeft er een weekbanen niet gegeten. Ja, er was niemand die me wat gaf. Hm, dan zullen we daar eerst voor zorgen. see! Fagan. Nancy brengt deze jongen een paar stevige boterhammen... ...en wat te drinken. Ja, Fegen. Hé, hey, wie ben je? Oliver, je vrouw. Oliver Twist. Onze nieuwe aanwinst. Ja, hij schiet dan wel op, Nancy. Hoort zij er ook bij, meneer Fegen? Wat dacht je dan? Hm? Nou... Ze lijkt me erg aardig. <laughs> aardig. Aardige kinderen om voor me te stelen. Dat is alles wat ik nodig heb. Kinderen die er lief uitzien en onschuldig. Nou, jij ziet er heel lief uit, alhoor. Nou, morgen zal ik beginnen met je het handwerk te leren. Hm, we zullen zien of je een goede leerling bent. <laughs> oh, daar komt Nancy. Ah, Sibri. hier ben ik zes boterhammen met ham en een kan koffie. Goed zo, Hansie. Ah, wat een trek hier. ik heb nog nooit eerder iemand zo zien schansen. Mm -hmm. En ik ben toch wel wat gewend. Hij heeft alles al op. Ah, mm -hmm. oh, het was uh, erg lekker. Zo. Mm -hmm. Ah, zien jullie nou niet dat hij bijna niet meer op zijn benen kan staan? Het kind is doodmoe. Je hebt gelijk dan zie. Ja, neem hem maar mee en zoek een plaatje voor hem waar hij zijn ledematen kan uitstrekken. Zo was Oliver lid geworden van de bende van de oude Fagin, Die in een van de duistere achterbuurten van Londen zijn roversnest had in een oud vervallen huis. De volgende morgen begon Fagin met de lessen die hij Oliver had beloofd. En hij leerde Oliver zich te bekwamen in vingervlugheid en weide hem verder in in allerlei zaken die te maken hadden met dieverijen. Hij leerde hem trucjes en foefjes waarvan Oliver nog nooit eerder had gehoord. Oliver was een goede leerling die niet liet merken dat het ambacht van hem tegenstond. Hij had al gemerkt dat Fagin spoedig in woede uitbarstte wanneer hem iets niet zinde en dan klaar stond om stokslagen uit te delen. Oliver was verstandig genoeg om te begrijpen dat hij beter het spel kon meespelen. De oude vekking liet hem tussen de oefeningen door nog andere kwijtjes opknappen, zoals het verwijderen van monogramma uit zijde zakdoeken, waaraan je de eigenaar kon herkennen. Maar op een dag was het toch zover dat hij zijn eerste werkstuk als zakkenrollen moest leveren, en Oliver werd er met Charlie en nog een andere jongen, die ze Dodger noemde, erop uitgestuurd. Met lood in zijn schoenen ging hij met hen mee. Ze slenterden door de straten van Londen. En na een poosje zagen ze ergens bij een krantenkiosk een oude heer staan, die er voor naam uitzag. Hij stond een krant te lezen. En hij scheen geheel in zijn lectuur verdiept. Charlie en de Dodger keken elkaar veelbetekenend aan en een beetje spottend. En toen richtten ze hun blik op Oliver. Zie je, ouwe, Oliver? Die met die krant. Ja, Charlie. Ik. Dan kan je nou bewijzen wat je wapen, bent, Oliver. Haal ze zakken leeg. Ik. Ik. Ah. Oh, doen jullie het voor me, Charlie. Ik, uh, ik. Ik voel me niet lekker. Jullie mogen me aandeel houden. Ik, ik beloof jullie dat ik het echt de volgende keer zal doen. Hoe <laughs> heet dat, Het Hij durft niet. Nou goed, dan gaan wij. Let goed op hoe we dit doen, Oliver. En blijf hier staan. Oliver zag de twee jongens op de oude heer toelopen. Ze gingen naast hem staan. Maar de oude heer schien opeens wat te merken. Er ging iets mis. Er klonk geschreeuw en kreten. Oliver zag nog hoe de jongens het hazenpad kozen. Toen doken er eensklaps een paar dienders voor hem op. Ze grepen hem vast en begonnen met hem sabels klappen te geven. Even later wist Oliver niets meer. Hij had het bewustzijn verloren. De dienders raapten hem op en droegen hem weg. Oliver zou voor de rechter moeten verschijnen. Het zag er slecht voor hem uit. Gelukkig voor Oliver had de krantenverkoper alles gezien. Hij kon getuigen dat de jongen met de beroving niets te maken had gehad... en ook de oude heer, die meneer Bronslow heette, nam het voor Oliver op. Zo slaagden ze er met enige moeite in... om Oliver uit de handen van de rechter en uit de gevangenis te houden. Meneer Bronslow legde Oliver in een koets en nam hem mee naar zijn huis... waar hij aan zijn huishoudster, juffrouw Bedwin, alles vertelde. Hij droeg haar op Oliver naar bed te brengen en hem te verplegen. Intussen was de oude Fagin vreselijk kwaad... omdat de twee jongens zonder Oliver Twist terugkeerden. Waar is Oliver? Waar hebben jullie hem gelaten? Het is misgelopen, Fagin. Wat misgelopen? Hij nee, stuift aan. Waar is Oliver? Spreek op! De, de, de politie heeft hem meegenomen. De politie? Jullie hebben dus alles verknoeid. En als de ooit zijn mond voorbij praat... ...zullen ze ons allemaal weken te vinden. Hier jullie, ik zal jullie leren, ja? Ah, ah, nee, Fagin! Nee! Nee! Nancy, ben jij het? Ja, Fagin. Ik... Uh, ...ik heb alles gezien. Wat heb jij gezien, spreek op? De politie heeft Oliver vrijgelaten. Hij is met een oude heer meegegaan, gegaan in de koets. En uh, hij nam Oliver mee naar zijn huis. Ik, ik ben de koets gevolgd en... Uh... Zo, wat zou daar achter zitten? We moeten zien die jongen zo gauw mogelijk weer in handen te krijgen. En dan zal je ervan rusten. <lacht> wist, wist niet wat er met hem was gebeurd. Een aantal dagen en nachten, waarin hij volzorg door juffrouw Bedwin, de huishoudster van meneer Bronslow, werd verpleegd, zweefde hij buiten kennis en had wilde, verwarde dromen, die veroorzaakt werden door hoge koorts. Dan eilde hij en brabbelde onverstaanbare woorden, of hij schreeuwde soms van angst. Hij was er ernstig aan toe. Maar langzaamaan ging hij toch vooruit en juffrouw Bedwin en meneer Bronslow kregen weer hoop. De dokter, die elke dag kwam, voorspelde dat de jongen er helemaal bovenop zou komen. Er was een gedachte, welke meneer Bronslow voortdurend bezig hield. En op een morgen zei hij tegen juffrouw Bedwin. Ik moet eens met u praten, juffrouw Bedwin. Uh, is u ook iets opgevallen aan de jongen? Ik bedoel zijn gezicht. Hij heeft een zacht gezicht, meneer Bronslow. Erg lief en vriendelijk. Ja, maar dat bedoel ik niet precies. Zijn gezicht kwam me al dadelijk zo bekend voor. Dus u hebt het ook opgemerkt, meneer. Ik wilde het niet eerder zeggen, maar nu u er zelf over begint. De jongen lijkt sprekend op... Ja, op het portret van de jonge vrouw dat boven zijn bed hangt. Denkt u dat u... dat zou het kunnen dat... Laten we geen te snelle gevolgtrekkingen maken, je verbedwin. Het portret werd door een bekend kunstschilder gemaakt, mijn goede vriend Edwin van die op een reis door Italië ziek werd en stierf. Hij leefde gescheiden van zijn vrouw. Ze hadden een kind, een zoon, die naar hem was genoemd. De jongen kwam in der tijd wel bij me thuis. Dat is nu alweer jaren geleden. Ik heb van zijn vader nog een brief waarin hij vertelt dat er een jong meisje was, van wie hij was gaan houden. En te verwachten een kind van hem. Er is in die brief verder nog sprake van een geschenk dat hij haar had gestuurd... ...en dat bestond uit een ring en een medaillon dat een paar haarlokken bevatte. Toen stierf hij onverwacht. Over dat meisje heeft nooit iemand weer iets gehoord... ...en over het kind dat ze ter wereld heeft gebracht is even min iets bekend. Ik weet niet waar ze was toen het geboren werd... En nu lijkt het gezicht van deze jongen, deze vertwist, zoals hij zichzelf eens in zijn noemt, zo verrassend veel op het gezicht van de jonge vrouw, op het portret dat Edwin Leafhart, mijn vriend, voor zijn reis naar Italië van dat meisje maakte. Ja, meneer, het is ook verrassend. Werkelijk, ik heb er me ook over verbaasd. Zou het niet mogelijk zijn om. Iets te weten te komen omtrent de geboorte van de jongen? Ja, natuurlijk zal ik daar omtrent naspeuringen doen, juffrouw Bedwin. Ik zal in de geboorteregisters kijken en daar in tien jaar teruggaan. Zo oud schat ik de leeftijd van de jongen. Als ik alleen maar wist wat zijn geboorteplaats is. Misschien werd hij in Londen geboren. Misschien. Dat zou het makkelijker maken. Anders wordt het het zoeken naar een speld in een hoop. Meneer Bronslow was vastbesloten om achter de waarheid te komen. Maar het werd hem al gauw duidelijk... dat hij in de geboorteregisters van Londen geen aanknopingspunt zou vinden. Oliver Twist was daarin niet opgenomen. En toen Oliver weer zover beter was dat hij weer helder kon denken en praten... vertelde hij meneer Bronslow over het werkhuis... waar hij de eerste helft van zijn jeugd had doorgebracht. Maar ook daar kwam meneer Bronslow niet veel aan de weet. Hij had een gesprek met mevrouw Mann en daarna met meneer Bumble, de bode van de parochie... en die schenen geen belangrijke dingen over Oliver te weten. Tenminste, ze lieten niets los. Wat ontmoedigd reisde meneer Bronsloo terug naar Londen. Voorlopig was hij niet verder gekomen. Er scheen ergens een raadsel te zijn dat met Oliver twist te maken had. Maar wat... Toen gebeurde er iets vreselijks met Oliver. Oliver Twist werd op een dag toen hij voor meneer Bronslo een boodschap deed... door leden van de bende van de oude Fagin, die al wekenlang op hem hadden geloerd, ontdekt. Ze grepen de hevig tegenspattelende jongen vast... en voerden hem in triomf terug naar het Rovershol in de Londense achterbuurt. Voor de tweede keer werd Oliver naar binnen gebracht. Maar deze keer was dat niet vrijwillig en hij wist ook niet wat hem daar wachtte. Kijk eens, wij in, wie wil je je komen brengen? Wist niet eens. Hij kon de ouwe Fekin zeker nog niet vergeten, hè? Daarom komt hij weer bij ons terug. Goed gedaan, Charlie. Goed gedaan. Hij heeft het anders niet heel goed begrepen, Fekin. Zo? Hij ging vreselijk de keer toen we hem vastpakten. We moesten hem hier naartoe slepen. <laughs> zo gaat dat, hè? Zeker een kwaad geweten. Mijn niks terugbetalen voor alles wat ik voor je heb gedaan. Ik wilde wel, meneer Fegen. Echt waar hoor, maar. Maar, maar je ik weg. kan. Praat alleen als je wat wordt gevraagd. Ja, meneer Fegen. Meneer Fegen, meneer Fegen. Weet je wat jij bent? Een ondankbare hond. De grote meneer uithangen in een deftig huis zonder aan mij te denken, hè? Daar moet wat achter steken. Een dure dragen. Doe trek hem die spullen van het lijf maar geef hem een stok. Oh, oh. ja, ja. Alsjeblieft, bij je, ja, hier bij ja, je rijen, je stok. voelen. Ka, ka, ka, zo. Oh. Dat zal hem leren. <laughs> hij zal zich voortaan wel twee keer bedenken om me nog eens zo'n poets te bakken. Maar daar hoor, krijg je niet meer de kans. Gooi je maar ergens neer waar ik kan slapen. Als ik dat tenminste nog kan. <laughs> Oliver Twist was terug bij de bende. Hij was weer in de genadeloze handen van Fagin gevallen... en deze keer zag het er nog slechter voor hem uit dan de eerste maal. Fagin liet hem dag en nacht bewaken... en hij stuurde hem niet meer met Charlie en de Dodger weg. De keiharde oude schurk die met niemand medelijden had... broedde een ander plan uit. In zijn huis wachtte meneer Bronslow samen met juffrouw Bedwin teleurgesteld en te vergeefs op de terugkeer van Oliver. Was de jongen nou toch niet zo onschuldig als hij had uitgezien? En uh, had hij hem misschien om de tuin geleid? Was hij nu met de dure kleren die hij van zijn weldoener gekregen had... naar zijn misdadige vrienden teruggegaan? Ze wilden het niet geloven. Maar toch, waarom was Oliver dan niet teruggekomen? Niemand gaf hun daar een antwoord op. Mm. Onderwijl vroeg Oliver Twist zich af wat de oude Fagin met hem van plan was. En eindelijk was het dan zover dat deze hem dat vertelde. Je hebt een hele poos niks gedaan, Oliver. Je hebt alleen maar mijn brood gegeten. Het wordt tijd dat je eens aan het werk gaat, mijn jongen. Oh, ja meneer Fagin. Moet ik weer... Nee, nee, nee, nee. Je gaat niet naar zakken rollen. Dat is maar het kleine werk. Ik heb beter werk voor je, Twist. Groot wij, Nou, oh. maar niet zo verschrikt gezicht, hoor. Ja, maar wat moet ik dan doen, meneer Feigen? Dat zul je dadelijk horen. Ik wacht op iemand hier. Iemand die in staat is ervoor te zorgen dat je geen stomme dingen meer doet. Nee, je gaat niet meer op stap met die suffer van een Charlie of met Dodger. Jij gaat met. Oh, daar is Jan. Goedenavond, Sykes. dat die jongen? Ja, dat is hem, Sykes. Zo. Denk je dat hij geschikt is voor het karweit? Geknipt, Sykes. Hij is net wat je nodig hebt. En hij kan met iemand beter meegaan dan met jou. Jij weet hoe je zulke knapen moet aanpakken. Let dan maar aan <laughs> mij over, Fagin. Trouwens, hij. Ja, hij zal wel moeten, hè, Sykes? Hij heeft geen andere keus. En als hij eenmaal gestolen heeft. Dan is hij een dief. Dan kan hij niet meer terug. Dan is hij voor altijd een van de onze. Ja, ja. Ja, dat is de beste manier om de koest te houden. Het gaat er om dat huis in Churchill. Mm -hmm. Daar wil je het over praten, hè? Ja, ja, ja. Wanneer moet het gebeuren? Morgenavond, Sykes. Morgenavond. Ja. Die zaak is. Wat steekt erachter? achter je hier die jongen zo druk maakt? Man. Ben je daar geweest? Bij dat huis in Jersey? Ja. Yeah. En? Het ziet er allemaal goed uit. We kunnen aan de achterkant door een raampje binnen. mijn vrouw woont er alleen met haar pleegdochter... en verder nog met een butler en een huisknecht. S'avonds zitten ze in de kamer. De trap naar boven is aan de achterkant. Zit een van de jongens op wacht. Als ze nog eenmaal binnen zijn... In het huis waarover Sykes sprak, woonde mevrouw Maylie met haar pleegdochter Rose. Ze had een zoon, Henry, en die studeerde in Londen, maar deze was maar zelden thuis. Dan was er nog de butler, Giles, en Brittels. de knecht. De volgende avond was het erg donker. In de woonkamer van het grote huis zaten mevrouw Maylie en haar dochter nog wat te praten, en de butler kwam juist binnen met de thee. Toen Rose, die een erg scherp gehoor had... meende in het achterhuis geluiden te horen. Brittles, kijk eens wat voor geluiden dat zijn in het achterhuis. Geluiden? Ik hoor niets. Je zult het je wel verbeelden, kind. Er kan niemand binnen zijn. De deuren zijn goed niet nietwaar, Brittles? Zeker, mevrouw. Hoor. Ik hoor toch iets. Ik zal wel even te nemen, mevrouw. Brittles verliet de kamer. Even bleef het stil... En toen klonken er verwarde en opgewonden kreten uit het achterhuis die tot in de kamer doordrongen. De butler holde naar buiten, het tumult werd een ogenblik nog luider en er vielen een paar schoten. Toen werd het stil. Giles en Briddles kwamen de kamer weer binnen. In hemelsnaam, wat is er gebeurd, Giles? Er waren inbrekers in het huis, mevrouw. Inbrekers? Ze waren binnengekomen door een raam. Inbrekers! Zien jullie wel dat ik het toch goed gehoord heb? Wie heeft u geschoten? Ik, mevrouw. Ik heb het geweer van uw zoon genomen. Toen vluchtten de jongens het huis uit. Er is niemand gewond geraakt. Jongens, zeg je, guys? Ja, mevrouw. Waarschuw ja. duidelijk de politie, Brittels? Ja, die jongens als... kunnen nog niet ver uit de buurt zijn. Ze moeten nog in te halen zijn. Oh, het is net alsof ik weer iets hoor. En inderdaad, er wordt op de deur gebonst. Wie kan dat voor je zijn? Ga kijken, Giles, maar wees voorzichtig. Ja. Toen Giles de deur opende, zag hij in het licht van de lamp die boven de deur brandde... een jongen op de stoep liggen, die er blijkbaar ernstig aan toe was. Zijn gezicht was bebloed en hij was buiten bewustzijn. Het was Oliver Twist, die door een kogel uit het geweer van Giles was getroffen... toen hij met de anderen op de vlucht was geslagen. Ze hadden hem een eindje meegenomen, maar toen aan zijn lot overgelaten. Met zijn laatste krachten had Oliver zich naar het huis teruggesleept en op de deur gebonst. De jongen werd naar binnen gedragen en mevrouw Mayerle droeg Brittles op een dokter te halen. Daarna zou de politie zich over Oliver moeten ontfermen. Maar Rose wist haar moeder te bepraten. Ze vond dat Oliver er te onschuldig uitzag om een inbreker te kunnen zijn. En ze vond steun bij de dokter. De dokter zei dat de jongen in de toestand waarin hij verkeerde niet aan de politie mocht worden overgeleverd. Het zou zijn dood zijn. Mevrouw Mele legde zich er tenslotte bij neer. Zo kwam Oliver in het huis van mevrouw Mele. Hij werd door Rose verpleegd. De dagen gingen voorbij en het duurde opnieuw lang voor Oliver weer wat beter werd en begreep waar hij was. Toen Rose tenslotte met hem kon praten, hoorden ze een heleboel over hem. Uit wat Oliver vertelde, bleek dat ze gelijk had. Oliver Twist was geen misdadiger. Hij was een speelbal van het lot, dat hem in handen van dieven geworpen had. Ook mevrouw Meile hoorde daar verheugd van op. Oliver vertelde ook nog over meneer Bronslow, die zo goed voor hem was geweest en die misschien nog altijd op hem wachtte. wachten. En op een dag, toen Oliver weer geheel was hersteld en weer naar buiten mocht van de dokter, reden mevrouw Mele en Rosa in een koets met hem naar het grote huis waarin Oliver enige maanden tevoren was verpleegd door juffrouw Bedwin. Maar welk een teleurstelling. Het fraaie huis stond leeg. Van buren hoorden ze dat meneer Bronslow een poosje geleden naar het buitenland was vertrokken. Verdrietig keerde Oliver weer terug. Oliver wist niet dat er iemand was die een grote belangstelling had voor zijn verleden. Op een dag zat in het stadje, waar Oliver zijn leven was begonnen... meneer Bumble ergens in een taverne. Toen er een man binnenkwam die niet uit de buurt was. De vreemdeling keek even om zich heen en kwam toen bij meneer Bumble zitten. Een poosje staarde hij hem aan en dan begon hij te praten. Bent u niet Bumble? De bode van het werkhuis? Geweest, beste man. Geweest. Ik had er geen zin meer in. Maar u bent wel, nog En u was bode in het werkhuis. Wat wil je van me? Ik zoek enige informatie. Het gaat om een kind dat ongeveer tien jaar geleden in het werkhuis geboren werd. En bij welke gebeurtenis de moeder stierf. Herinnert u zich dat nog? Ja, mijn geheugen werkt altijd veel beter als iemand er wat voor over heeft. In dit geval is dat misschien wel tien pond waard. Kom nou, tien pond. Denk eens op dat het geld op de rug groeit. Stel eens dat ik niks aan je informatie heb. Goed, dan hoeven we niet verder te praten. Hm. orde dan. Hier heb je een biljet van tien pond. Zo is het beter. <laughs> Voor wat hoort wat, zeg ik altijd. Dat, dat is niet, man. Hm. Wat dan nou over de jongen? Oliver Twist? Ja. Dat is hem. En over hem wil ik horen. Ach, misschien weet ik niet veel. Niet voldoende voor jou. Jij weet genoeg. Dat verraadt je gezicht. Vertel me wat dat meisje bij zich had toen ze stierf. Wat ze bij zich had, ja. Dat zou je mijn vrouw beter kunnen vragen. Zij weet er meer van dan ik. Maar eh, wie ben je eigenlijk? Dit heb je me nog niet verteld. Noem hem maar monks. Oh, monks. Nou, dan gaan we maar naar mevrouw. Kom maar mee. Tweetal verliet het affaire en begaf zich naar het huis van meneer Bumble. Daar zetten ze het raadslachtige gesprek voort. Nu met de vrouw van meneer Bumble erbij. Goed, ik zal u alles vertellen. Ik ben blij dat ik eindelijk schoon schip kan maken. Dat wil ik u wel zeggen. Het was niet mijn schuld. Toen dat meisje stierf, was er alleen een oude vrouw bij de die altijd bij de stervende waakte. Het was ter werk. Het was een oude tang met een laag karakter. Die het met eerlijkheid niet zo nauw nam. Ja, Schiet een beetje op. Je kan er niet de hele dag blijven. Het meisje was in het bezit van een gouden ring en een medaillon dat twee haarlokken bevatte. En die oude vrouw. ...die stal ze. Waar zijn ze nu? Die oude heks bracht ze naar de lommerd. Naar de lommerd, van Tannen. ze de panden later in. Wacht u nou toch eens even, meneer. U valt me steeds in de reden. Waar waren we ook alweer? Uh, ze ging dood... ...voor ze het pandbriefje kon inlossen... ...en de spullen terug kon halen. Het schijnt hier een ongezond klimaat te zijn. Iedereen gaat dood. En verder. Kijk... Ik vond dat briefje. De termijn voor het inlossen was op één dag na verstreken. Je lost het in? Ja. Waar zijn de spullen? Kijk, hier in dat zakje. Ik heb ze altijd bewaard. En nou wil ik ze wel kwijt. Zij weer. Ja, dat zijn ze. Zullen ja, het medaillon? Is dat een luik van de rioolering? Ja, het rio komt uit op de rivier. Mooi! Daar! Wat nee, doet u dat? nou, meneer? Ja. Ze zijn nu voorgoed verdwenen. Daarmee is het enige bewijs dat over de afkomst van de jongen bestond ook verdwenen. En nou moet ik weg. Geluk met je 10 pond. Die heb je vlug verdiend. Nou, vrouw, wat, wat zeg je me maar daar nou, nou vriend? Dat In het huis van mevrouw Mele ging alles een gewone gang. Oliver, die geheel was hersteld, maakte nu deel uit van de familie. En mevrouw Rose was erg op hem gesteld. Maar soms had hij nog bange dromen, waarin het verleden terugkwam en nare dingen gebeurden. Langzaamaan werden deze kwelende dromen minder en Oliver werd een opgewekte jongen. Op een avond werd er nog laat op de deur gebonst. Mevrouw Mele en Oliver waren al naar bed, en Giles, de butler, ging aan de deur om te zien wie daar nog kon zijn. Op de stoep stond een meisje in verfomfaaide, armoedige kleren. Het was Nancy, die tot de bende van de oude fagin behoorde. Ze zag er bedrukt uit en sprak met gejaagde stem. Ze zei dat ze mevrouw Mele dringend moest spreken. Maar Giles wilde haar niet binnenlaten. Het spijt me, juffrouw. Maar mevrouw ontvangt niet op zo'n laat uur. Ik moet er spreken, meneer. Het, het gaat om Oliver. Oliver Twist. Wat is er, guys? Dit is worst. Als je zegt dat ze dringend mevrouw Mele moet spreken, juffrouw Rosa... ...ik heb haar gezegd dat mevrouw zo laat niet meer ontvangt. Oh, juffrouw. Luistert u naar mij? Het gaat om Oliver. Hij verkeert misschien in gevaar. Oliver? Ken je hem? Ja, ik hoor bij de bende van die oude Fagin. Daar heb ik hem leren kennen, mevrouw. Ik, ik mocht Oliver zo graag, oh. De bende van Fagin? Wie is dat? Wat? Heeft Oliver u nooit over hem verteld? Over die oude Fagin? Die zijn mensen nog slechter behandelt dan zijn honden? Laat haar binnen, Kaius. Zo werd Nancy toch nog binnengelaten. En ze vertelde Rosa over een gesprek tussen Fagin en een onbekende man die zich Monks noemde... en dat ze had afgeluisterd. Het ging over een erfenis en Oliver Twist. En er was gesproken over een geboortebewijs, een medaillon en een ring... welke de onbekende man had vernietigd. Nancy had hem horen zeggen dat er nu niets meer in de weg stond om de erfenis op te eisen dan alleen Oliver. Een poosje later verliet Nancy weer het huis, want... Uh, ze kon niet langer blijven, omdat Fagin dan argwaan zou kunnen gaan koesteren. Maar ze had een afspraak met Rosa gemaakt om haar een week later op een avond te ontmoeten. Fagin zou dan afwezig zijn, want hij had een samenkomst met Monks... bij een van de Londense bruggen over de Theems, waar ze de zaak verder zouden bespreken. Mevrouw Meyler, die van haar pleegdochter alles hoorde, liet Oliver nu goed bewaken... en ze verbood hem om het huis alleen te verlaten. Kort hierna was er een merkwaardig voorval. Toen Oliver op een middag met mevrouw Mele en Rosa... in een koets door Londen reed... zag hij in een van de straten... meneer Bronslow. Opgebonden vertelde hij zijn ontdekking aan de beide vrouwen. Meneer Bronslow was intussen al tussen de mensen verdwenen... maar hij werd spoedig opgespoord. En een paar dagen later zaten hij en Oliver... naast elkaar in het huis van mevrouw Mele. Daar werd alles opnieuw besproken... Wat er de laatste tijd was gebeurd. Hm, mijn vermoeden was dus toch juist. Oliver is de zoon van mijn gestorven vriend Edwin Lievord... en het meisje dat hij achterliet toen hij tien jaar geleden naar Italië reisde... en van welke reis hij niet meer terugkeerde. In een van zijn laatste brieven aan mij schreef hij over het medaillon en de ring. Die bewijsstukken omtrent Olivers afkomst zijn dus vernietigd... maar we weten genoeg. Wat die monks betreft... Ik heb zo vermoeden dat ik hem wel ken van vroeger. Wat wilt u doen, meneer Pranslow? Wat ik wil doen? Ik wil een gesprek hebben met die monks. Het lijkt me het beste de oude feeën de avond te volgen waarop hij monks ontmoet. Maar is dat niet gevaarlijk? Ik denk niet dat hij het zal wagen mij iets te doen. Bovendien zal ik mijn voorzorgsmaatregelen treffen. Dan is het goed. Een paar dagen later liep meneer Bronslow door de smalle straten van een Londense achterbuurt. Het was een donkere avond. En een eindje voor hem uit liep gehuld in een wijde jas een andere man dicht langs de huizen. Meneer Bronslow haalde hem in. Edwin Het Edwin Lievoort. Schiet op, Paul. Wat wil je van me? Je hebt er verkeerde voor. Ik ben Edwin Liefort niet. Goed, dan noem ik je monks. Wie ben je voor de drommel? Je kent me heel goed, Edwin Liefort. Je kwam vroeger wel bij me thuis, toen je nog een jongen was. Brownslow. Nou, wat wil je van me? Maak het kort. Ik heb geen tijd. Ik wil een zaak met je bespreken. Een zaak? De habitwaardige heer Brownslow wil een zaak met mij bespreken? Wat voor een zaak? Een erfeniszaak, Edwin Liefort. En de duistere plannen die jij tegen je halfbroer in je schild voert. Een erfeniskwestie. Wat zei je over mijn broer, he? Meneer Brownslow? je weet nog dat ik enig kind was van mijn vader. Ik heb geen broer. En Oliver Twist dan? Wat? Je weet het? Ja, ik weet alles, Monks. Ook dat je onlangs in Northamptonshire was... en daar de bewijsstukken hebt vernietigd. Het medaillon en de ring, die vormden het bewijs... Voor de ware identiteit van Oliver Twist. Wie heeft dat verraden? Een lid van de bende van Fagin heeft ons alles verteld. We wisten toen tot dan niet hoe alles zich precies had toegedragen. Verdreid, man, klets er niet langer omheen. Wat wil je van me? Dat je Oliver Twist met rust laat en de erfenis met hem deelt. En als ik dat niet doe? Dan zit je binnenkort in het gevangen. Verdomme! Wees voorzichtig, Monks. Probeer niks met mij. En mensen houden ons in het oog, we worden gevolgd. Kom mee in mijn koets, naar Schertzie. Dan kunnen we verder praten, het is hier koud. Goed, ik zal met je meegaan, meneer Brownslow, Maar dat betekent niet dat ik toegeef dat het waar is wat je zegt. Dat zullen we wel zien, je hebt geen keus, Monks. En zo kwam de geschiedenis tot een eind... Een poosje later bevond iedereen zich in het huis van mevrouw Mele. Meneer Bronsloo stelde het gezelschap aan monks voor. Het werd voor Oliver een enorme verrassing. Oliver jongen, ik moet je iets vertellen dat ik tot nu toe voor je heb verzwegen, omdat mijn vermoedens niet voldoende bevestigd konden worden. Dat is nu wel het geval. Om te beginnen, deze man is je broer. Mijn broer? Maar dat kan toch niet, meneer Brownslow. Ik heb geen broer. Toch is het waar, jongen? Deze man is net als jij de zoon van je vader Edwin Liefort, naar wie hij genoemd werd. Jullie hebben alleen niet dezelfde moeder. In feite zijn jullie dus halfbroers. Ja, maar een mooi verhaal, Brownslow. Probeer het eerst maar eens te bewijzen. Dat is niet moeilijk, monks. Toen je vader was gestorven, reisde je moeder naar Italië... ...waar het testament dat je vader had gemaakt... ...en waarin hij ook de moeder van Oliver had bedacht, vernietigde. Daarna... ...vestigde ze zich met jou in Frankrijk. Is dat niet waar? Het is waar. Maar wat wil je daarmee bewijzen? Luister verder. Je maakte nog een keer met je moeder... ...kort voor haar dood een reis naar Engeland. Ze wist van het medaillon en de ring en ze dachten achter te kunnen komen... Ik ben nooit met mijn moeder naar Engeland geweest in die tijd. Het zou verstandiger zijn... als je jezelf niet verder in leugens verstrikt, Edwin Liefvart. In dat geval zal ik je in handen van de politie geven... en die zal minder zachtzinnig met je zijn dan ik. Nu heb je nog een kans dat je er tussenuit komt. Goed, goed. We hebben die reis gemaakt, maar wat stak daar nou achter? Je moeder wilde dat medaillon en de ring in handen krijgen... Maar dat is haar niet gelukt, want niemand wist op dat ogenblik waar ze waren, of iemand wilde het niet zeggen. Daarom was men tegen mijn gins ook zo terughoudend. Maar jij bent erachter gekomen uit hun liefhart. Jij bent geen waardige zoon van je vader. Jij kiest liever het gezelschap van moordenaars en dieven. Wat heeft het Wat heeft het voor nut om langer te praten als je toch alles weet? Vertel dan eindelijk maar wat je wilt. Je moet de helft van de erfenis afstaan aan Oliver Twist. Aan de politie? Die laat ik er vandaag nog buiten. Je moet uit Engeland vertrekken en daar nooit meer terugkomen. Ikzelf zal je tot aan het schip begeleiden. 24 uur later verstrek ik de politie alle inlichtingen die met deze zaak te maken hebben. Je komt er dan heel wat genadiger van af dan de oude Fagin en zijn bende. Met hen zal de politie korte met te maken, daar zal ik voor zorgen. Nou, wat is je antwoord, Edwin Liefert? Goed, ik zal wel moeten. Jullie hebben gewonnen. En dat is inderdaad het einde van deze geschiedenis. Iedereen die Oliver Twist een goed hart toedroeg, was verheugd over de goede afloop. En Oliver zelf, die natuurlijk het meest blij was van allen, kon nu eindelijk werkelijk aan zijn toekomst gaan denken en een heel nieuw leven beginnen. Vermeld moet nog worden dat Rose, de pleegdochter van mevrouw Mele, die zo aan Oliver gehecht was geraakt, en hij omgekeerd ook aan haar, Oliver's tante bleek te zijn de zuster van zijn onder zulke tragische omstandigheden gestorven moeder. Het was een nieuwe, grote verrassing, welke Overtwist totaal overrompelde. Hij beschouwde Roze echter als een zuster en hij noemde haar nimmer Tante.